...zit Van der Linde met het NOS Journaal. De gasputten in het Groninger veld blijven dicht... ...dat zegt minister Stientje van Veldhoven... ...van Klimaat en Groene Groei in een Kamerdebat. JA21 en andere partijen willen een noodvoorraad achter de hand hebben... ...en de gasputten daarom niet definitief dichtgooien met cement. De aanleiding is de oorlog tegen Iran... ...waardoor er zorgen zijn over de toevoer van gas en olie... Ook onderzoeksinstituut TNO adviseerde drie weken geleden om een reserve te houden voor noodgevallen. Rijkswaterstaat heeft meer tijd nodig om de A28 bij Meppel te repareren. De weg gaat zaterdagochtend pas weer helemaal open. Ten zuiden van Meppel zitten gaten in het asfalt door vorst en door slijtage. Rijkswaterstaat dacht morgen al klaar te zijn, maar dat wordt dus een dag later. Vastgoedondernemer Koen van Oostrom wordt de nieuwe voorzitter van VNO-NCW... de belangenbehartiger van het bedrijfsleven. Hij volgt Ingrid Thijssen op, die per 1 maart is overgestapt naar de TU Delft. Van Oostrom is door VNO-NCW-bestuur unaniem gekozen. Hij begint op 1 mei. Hij noemt ondernemerschap nu belangrijker dan ooit... en wil zich gaan inzetten voor een sterk investeringsklimaat... een concurrerend Europa en een economie die blijft vernieuwen. Ruim 100 Nederlandse vlindernamen zijn gewijzigd. Volgens de Vlindersstichting klopten veel namen van vlinders niet meer. Zo komt de Limburgse fluweelpalpmot niet voor in Limburg... en is de grote bandpalpmot juist de kleinste van zijn soort. De wijzigingen zijn alleen voor nacht- en microvlinders. Voor dagvlinders verandert ze niets. Ook hebben vlindersoorten die nog niet zo lang in Nederland voorkomen... een naam gekregen, zoals de schijngeelbandgrasmineermot... Het weer zon en ook vanavond weinig bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of vier. Morgen ook zon, maar die is minder fel door Sahara-stof. Het blijft droog en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast vooral dagelijkse files in Noord-Holland... de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Utrecht Centrum is de parallelbaan dicht. Twee matrixborden zijn daar stuk. De vertraging is een kwartier... A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roedervaar, Sveen en Koti oponthoud. De A9 dan. Amstelveen richting Alkmaar. Rijkt op het Velsen. Gebeurde een ongeluk. De weg is inmiddels vrijgegeven. Maar de vertraging nog een kwartier. En op de A9 ten slotte Alkmaar. Richting Amstelveen. Bij Amstelveen stadschart een ongeluk. De linker is dicht. Vertraging 10 minuten. Oh, en zojuist op de A10 komt nog een ongeluk binnen. Tussen Amsterdam-West en amsterdam oud zuid Drie kilometer file rijden. we ook 10 minuten vertraging. Ook daar gebeurde zojuist een ongeluk.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Some candlelight hey, hey. Lay up in the bed and make love all night Ask my puppy, I won't leave Baby, I'll just stay and Promise me that you'll do the same Well, I'ma love you like I never loved Touch me like you never touched me Yo, if you give me the chance, Now, girl baby, I'm gonna show you I'm tired of the that I forgive you And I ain't gonna forget That you brought me Baby, in. baby, baby, baby But I have grown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 I wanna I'm trying try. to have some new with some candlelight Lay hey, up hey. in the bed and make love all night So, puppy, I won't leave, baby, I'll just stay you Promise me that you'll do the same Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched You're me the I'm, so to love the I'm so young, girl, I'm you high. I can't see the sun shine no more Gave me the keys to your soul and let me since kind i'm gonna show you me yeah i will stay on the block no more i'm come home early girl i promise z z f -M.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 Ma no la gente, io, che non sarò mai un Dio, vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere, fotocopiandoci il passato, vivere, anche se non l'ho chiesto io ti vivo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 Sai il rumore de pioggia, puoi creare con la tua voce, Mensen, pensi de geurte. Ik ben Vivere senza Het Sì È zo anche se non niet chiesto mai, una canzone ci sarà, sempre qualcuno is la zo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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gasputten in het Groningenveld blijven dicht... dat zei minister van Veldhoven in een Kamerdebat. Ja, 21 en andere partijen willen een noodvoorraad achter de hand hebben... en de gasputten daarom niet definitief dichtgooien met cement. Rijkswaterstaat heeft meer tijd nodig om de A28 bij Meppel te repareren. De weg gaat zaterdagochtend pas weer helemaal open...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 Dat steeds groter wordt. Jij en ik nog een keer samen tegen beter weten in. Niet om lang te laten duren. Niet omdat ik je bemind, maar om even weer te voelen hoe het was toen.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 Zoals het gaat mm -hmm. Toch wil ik zo graag weten Hoe het is Als jij weer voor me staat Jij en ik nog een keer samen Tegen weten weten in Niet om lang te laten duren Niet omdat ik je verminder. Ik ben te voelen hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden waar ik toen niet zeggen kon. Oh, ik You yeah, heard straat op weg naar het plein een taxi het is te laat Er is voorbij wie wil bloed op de achter.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 I tried just to talk about it. With him, and then I should have tried not to let you go, right? I'm still here. So before we let me go. Away, Every time But my heart is on the line Till we to see ourselves alone oh, And yeah. well, we're closing every door